en dan kunnen we een kleine meditatie eerst doen maar eerst wilde ik je een heel gelukkig 2009 toewensen met mijn wens, ook voor dit nieuwe jaar dat ieder mens de vrede in zichzelf zal weten te ontdekken naar boven zal halen en de herkenning zal voelen in zichzelf ah, dat was het, daar was ik zo lang naar op zoek ik heb het zo lang buiten mezelf gezocht. En dat was al die tijd zo dicht bij mezelf. Ik wist het wel. En ik nam eigenlijk nooit de moeite om binnen mezelf te voelen. En nu weet ik het. En ja, en met mijn wens. Dat alle mensen de liefde. De liefde met een hoofdletter. Met allemaal hoofdletters in zich voelen. De liefde die... ...altijd in jou was... ...is en altijd zijn zal. De liefde die... ...bij jou is... ...in jou is... ...van het moment... ...van jouw bestaan... ...tot het einde... ...van jouw bestaan... ...dat dus nooit... ...nooit zal gebeuren... ...maar van de alfa tot de omega... ...van het moment... Dat je uit die enorme godskracht kwam, totdat je daar weer in terug ging. De liefde dus, die de enige macht, de enige kracht is, de enige energie is, in het hele al, in het totale universum, alleen de liefde is de enige macht. Dat is. Want er is niets anders dan de liefde. Je kunt, als je dat wilt, even je ogen dicht doen om een kleine meditatie mee te doen. <coughs> dat je even het licht van de kaars in je opneemt. Met het licht dat jij zelf bent. En voel die energie binnen in jou. Voel die liefde die jij bent. Ook al denk jij nog zo slecht over jezelf. Maar gun jezelf in dit nieuwe jaar de gedachte naar jezelf toe van de liefde. De kracht die dus hier in dit hele universum tot voorbij de verste verten, daar is maar één kracht dat is maar één energie en die energie is liefde. Kun je dat voorstellen? Zie je dat jij daar ook deel van uitmaakt? Want er is niet anders dan liefde. De liefde die in ieder mens aanwezig is. Mijn gevoel gaat naar alle mensen van deze wereld. Naar alle mensen om de stilte van zichzelf, in zichzelf te willen voelen. En te willen richten, de aandacht te willen richten naar de liefde, die in hen zit, die hun leven is, dat wat zij zijn. Zodat alle mensen zich bewust worden van die liefde. Deze inzichten te geven aan mensen is het liefste dat ik doe. Ik doe zoveel leuke dingen en eigenlijk alles wat ik doe, doe ik met plezier. Het gaat niet om mij. Het gaat er alleen om je te laten zien dat wat je ook doet, waar je ook mee bezig bent. Je daar zo'n genoegen, zo'n plezier, zo met zoveel liefde zou kunnen doen. Alles wat je doet, ook de minder leuke dingen, alles dient gedaan te worden. Dus ik zei: deze inzichten, al deze inzichten te geven aan mensen is het liefste wat ik doe. Want hoe kun je iemand beter maken zonder dat je vertelt dat hij het zelf ook kan? Hoe kun je iemand de weg wijzen zonder hem uit te leggen dat hij er zelf ook kan komen? Is het wat ik zo graag doe? De sleutel aan te reiken van, van je eigen weg naar je eigen innerlijke zelf. Als mijn wens dat alle mensen van deze aarde, Weg naar zichzelf weten te vinden. Met behulp van anderen het zou kunnen. Misschien door over het leven na te denken. Omdat het leven hen als het ware daartoe gedwongen heeft. Misschien waren er zoveel mensen die daar een beetje te. Nou, niet te laat wat dat kan nooit, maar die daar zo laat mee begonnen waren. En dachten, dat komt nog wel. Dat doe ik nog wel eens een keer. Want ze hoorden best wel dat kleine stemmetje in zichzelf. Maar dachten, nou, ik bepaal dat zelf hoor. Ja, dat mag. Dat bepaal je ook zelf. Maar dat stemmetje in jezelf, dat je zegt, keer terug naar jezelf. Je hebt alle wijsheid bij je, in je. Je weet alles. Als je maar stil luistert naar je eigen binnenste. Dat is in feite alles wat je moet doen. Alles wat je kunt doen. Want je staat er vrij in. Je hele leven lang. Dat is mijn wens voor het komende jaar, maar eigenlijk is dat altijd mijn wens geweest. Ja, en uh, dan moet ik weer even denken aan mijn vorige uitzending, aan eigenlijk lezing uh, 108, die uh, <kijkt> eigenlijk uh, nog een keer afgelopen dinsdag is geweest, want uh, ik had een kleine vergissing gemaakt. Ik dacht dat het uh, mijn eerste lezing pas vandaag was, maar... Dat was dus niet zo. Maar dat hindert niet. Ik had, een, ik had nog wel een nieuwe kunnen maken. Maar in de hectiek van alle logeerpartijen en van alles in huis. En eh, nou, dacht ik, dan maar een keer, nog een keer, 108. Niet om me ervan af te maken, hoor. Maar ik dacht, het is misschien wel goed zo. <coughs> en dan kan ik dus ook... Na 108, want ik was natuurlijk weer helemaal niet klaar gekomen met die lezing. En eh, ik had een beetje te veel vooraf gesproken, want ik was wel van plan om die lezing, eh, een andere lezing daarin op te nemen, zoals ik dat gedaan heb. En ja, eigenlijk was de tijd daar een beetje te kort voor. En eh, dan ga ik daar nu maar weer eens mee verder. Ik vind het namelijk zo ontzettend leuk om deze lezingen te doen. En voordat ik het weet, is de tijd om. <kliek> zo gaat dat met de dingen die leuk zijn. De tijd vliegt dan. Maar ook met dingen die minder leuk zijn. Je kunt, ik zei het net al, je kunt je er best toe zetten om iets te doen wat minder leuk is. Alles dient gedaan te worden. En je kunt wel zeggen: Nou, dat moet die doen of moet die doen. Ja, dat kan. Dat kun je doen. Maar je kunt het ook zelf doen. Maar misschien vind je het prettiger om het aan anderen over te laten of aan anderen te vertellen hoe het moet. Dat is ook goed. Je dient daar zelf je weg in te vinden. Maar het gaat er eigenlijk hierom dat je je eigenlijk niet druk moet maken om het werk dat je moet doen. Misschien is het op dit moment in jouw ogen eh, minder waardig. Het zou kunnen. Maar alles komt op het juiste moment naar je toe. En misschien leer je dan juist op dat moment de waarde van de hele kleine dingen die ook gedaan moeten worden. Alles is noodzakelijk, het een kan niet zonder het ander. En waarom zou je daar druk over maken? En zo is dat ook met dingen die minder leuk zijn die je moet doen. Nou, dan zeg je, ik doe nu dit stuk van mijn huis of van mijn werk of wat dan ook. En dan doe ik dat volgende week, doe ik de rest. Ik hoef dat niet allemaal in één keer te doen. Dan kun je jezelf helemaal overstuur van maken. En nog erger nog, je kunt er ook nog he, behoorlijk overspannen van raken. Maar als er iets is dat je af wil maken, dan doe je dat toch gewoon. Dan maak je dat af. Maar dan maak je ook een kleine rustpauze voor jezelf. Waarin je even een kopje koffie drinkt of lekker even in de zonnestralen gaat zitten. Of je lekker eh, koestert door het kijken naar andere mensen. Naar andere mensen. Daar is niks mis mee. Gewoon even, je een moment voor jezelf. En dan doe je je ogen even dicht. En dan ga je dat werk even na, wat je allemaal doen moet. En dan zeg je, dan ga ik erover nadenken. Zit het in mijn hoofd? Ja. Ik heb het nu bemediteerd, zou je kunnen zeggen. En dan ga je beginnen. En weet je, ik heb het al zo vreselijk vaak gehad, dat ik dan door dat werk heen vloog gewoon weg. Ook met studies, ook met andere dingen. Het is niet te geloven. Als je het bij, van tevoren bemediteert, gaat het als vanzelf. <coughs> en ik heb het wel eens een keer in een lezing gezegd, zou je dat dus ook kunnen doen met eh, als je s morgens opstaat. Je kunt, als je dat wilt, een kleine meditatie doen, voordat je het voordat je bed uitstapt. Of wat je vandaag al doen moet. Misschien is het wel een hele, hele hoop en misschien zie je er verschrikkelijk tegenop. Maar pak een punt uit de toekomst en kijk terug naar vandaag. Misschien is het een zware dag voor je, misschien zie je er vreselijk tegenop. Maar ga in dat punt zitten van een lange tijd in de toekomst en kijk terug naar vandaag. Wat herinner je dan nog? Alleen de goede dingen. Je moet er toch doorheen. Het is niet voor niets op je weggelegd. En je bent niet alleen. Het Goddelijke is altijd bij je. En je geleide geest zal altijd de woorden in je oor fluisteren. Doe het wel, doe het niet. Maar goed, zo zei ik dat dus net, <coughs> zo gaat het met de dingen die leuk zijn, dan vliegt de tijd. <laughs> Terwijl, als je iets doet dat je niet zo plezier vindt, de tijd zo langzaam voorbij lijkt te gaan. Maar dan heb je er niet over nagedacht. Hè? Maar het is ook een goede aanwijzing om je te laten zien dat de tijd in wezen niet bestaat. En dat wij, wij mensen de tijd in het leven hebben geroepen om de dingen hier op aarde te organiseren, in een bepaald vreemd te zetten. En dat konden we ook doen, doordat de aarde in een bepaalde tijd om de zon draait, enzovoort, enzovoort, enzovoort, want daar zal ik me maar niet mee bezighouden. Ik heb dat in een ander leven gedaan, en Blijkbaar heb ik daar nu niet zo heel erg veel zin in, maar ik begrijp het wel, maar kan het nu helemaal niet meer uitleggen hoe dat werkt. Maar het is in ieder geval het begin van alle wetenschap. We lijken beter te functioneren als we de dingen in een frame hebben gezet. En we lijken ook beter te kunnen organiseren dan. Ik heb je wel eens verteld dat je de dag in vier stukken uiteen kunt, vier, ja, vier stukken uiteen kunt halen. Dus morgens eigenlijk om zes uur opstaan, als je dat redt. En dan aan je dagelijkse arbeid beginnen, wat het ook is. Dus echt lekker stevig werken tot twaalf uur. Natuurlijk tussendoor eten en even rusten voor jezelf. Maar goed, niet zes uur lekker stevig bezig zijn. De volgende zes uur, van twaalf uur tot zes uur s'avonds. Met je, met je vrienden doorbrengen. Aangenaam. Alles met je kennissen, je vrienden. je sociale bezigheden, eventueel. En dan die volgende zes uur, van zes uur s'avonds tot twaalf uur s'nachts. de dingen bemediteren. Bezig zijn met. het mystieke in het leven. En dan die volgende zes uur. Dus van twaalf uur s'nachts tot de volgende ochtend zes uur. slapen. Zo deden de mensen het in hele oude tijden. Maar <tie> dat kan. Ja, dat komt zomaar wel eens voordat er in een lezing zomaar gedachten komt. Nooit zomaar natuurlijk, maar je weet wel wat ik bedoel. Nooit zomaar dus. Die voor deze lezingen gebruikt kunnen worden. Soms hebben veel mensen, laten we het lichtwerkers noemen, dezelfde, dezelfde, eh, dezelfde vormen, dezelfde gedachten zou je kunnen zeggen eerst, maar nu niet meer, want ja, verbazing is daar nu niet meer over. Maar hoorde ik meerdere mensen over hetzelfde onderwerp praten, vanuit zichzelf. En dan had ik dat ook net in de lezing besloten te zeggen, of ik had het al opgeschreven. En, en dan leek het alsof zulke gedachten in de lucht zweefden zodat die gedachten, in de lucht, binnen jezelf dus, zodat die gedachten slechts uit de stilte geplukt dienden te worden, en in het denken van de mens verweven te worden, om ze vervolgens uit te spreken in de lezing. Gedachten dus die zich uiten, en die ongeveer in dezelfde vormen, gelijk waren aan de gedachten die uitgesproken waren en uitgesproken werden door anderen. Het lijkt wel of mensen, lichtwerkers wellicht, dezelfde gedachten hebben en die gedachten op hun eigen specifieke wijze naar buiten brachten. Gedachten die in principe gelijk zijn. Ja, ik zei net al, van astrologie heb ik nauwelijks weet van. Want met sterren en de planeten standen weet ik ook niet zoveel van. Maar van de zon Krijg ik altijd energie. En de zon is goed voor, voor ons. Laten we ons niet gek maken door de verhalen van anderen dat de zon niet goed voor ons is. We zijn toch niet zo gek dat we uren en uren in de zon gaan liggen bakken? Oh ja, ik heb het vroeger wel gedaan, toen wist ik dat allemaal nog niet. Maar ik hield ook zo van de zon. Ik vond het zo heerlijk om me daarin te koesteren. Maar nu, ik vind het verrukkelijk. Ook achter het glas. Ik krijg er energie van. Ik voel me daar geweldig prettig door. Want het komt wel eens voor. Dat er ja, soms iets anders gedaan moet worden. Voordat ik, voordat ik me besluit om aan deze lezing te gaan werken. En dat ik geen onderwerp heb. dan dat ik denk, ja, wat moet ik het nou over hebben? Wat zal ik nou zeggen? Dan hoef ik me slechts, ja, werkelijk slechts, alleen maar met de zon te verbinden. En alle informatie uit de zonnestralen te ontvangen. Net wat ik net zei. Dan heb ik het gevoel dat je verbinding hebt met de stilte, met de liefde van het hele universum. Want de zon zal het op deze wijze geven en de planeten, de sterren, de planeten op een andere wijze. En iedere, iedere vorm is een eigen gevoel. En dan gaat het gewoon vanzelf. Steeds geeft de zon mij nieuwe gedachten. En dat geldt ook voor jou. Voor alle mensen. Want de zon schijnt altijd. Ook voor jou. Ook voor jou zit er in iedere zonnestraal. Liefde. Gedachten. En welke informatie of gevoelens, dan ook. Nieuwe gedachten voor dat moment, om, zoals ik al zei, om dan na verloop van tijd te ontdekken, dat ik niet de enige ben die over dat specifieke onderwerp heeft nagedacht, en of heeft gesproken. Zo zou je dus inderdaad kunnen zeggen, dat alle mensen weet hebben van de komende tijd, van de omwende, de tijd, de eindtijd, van een lange periode, van 26.000 jaar, dat ene hele vreselijke grote jaar, van 26.000 aardse jaar. weet je daar nou van, ja, hoe weet je daar nou van, de eerste keer in dit leven dat ik mee in aanraking kwam, dat was in de jaren tachtig, door een Tibetaanse monnik, Tibetaans, Tibetaanse lama, en toen ik hierover hoorde, wist ik, dat zijn van die momenten waarvan je afvraagt waar komt dat vandaan, wist ik. Dat het waar was. Een opgewonden gevoel in mijn hart. Dat is het. Daarvoor zijn wij mensen. Die nu leven. Op aarde gekomen. Om die eindtijd. Mee te maken. Verder werd er gezegd dat alles dan een andere kant op zou draaien. De laatste 25 jaar, vanaf 1987 tot 2012, 2012, is daar ook een eindperiode van. Er zijn nog heel veel zielen bijgekomen om dat mee te maken. En ik zie het op mijn ongelooflijke genoegen, dat er heel veel jonge zielen zijn, die de esoterische waarheden naar buiten weten te brengen. Op zo'n heldere wijze. En ja, ook veel hele jonge zielen, andere zielen die, dus die, misschien meer geweld met zich meedragen, maar juist met een doel. Om de gevestigde orde, hoor ik nu in mezelf, maar laten we zeggen, de mensen die dus vastzitten in hun denken. Oeps, ik hoor nu onderuit te halen, dat vind ik toch wel hele grote woorden. Ehm... Um, ja, die om hen uit hun zelfgenoegzaamheid te halen. Daar is wel wat voor nodig. Er zijn zoveel mensen nog, helaas, die dit zo belachelijk vinden. Ze willen het niet eens aanhoren. Maar het zei zo. Sommigen, die hebben binnen in zichzelf de wijsheid. Maar die weten niet hoe het naar buiten te brengen. En dat hoeft ook niet. En sommigen hebben ook die wijsheid. En je ziet het aan hun handeling. Er hoeft niet altijd over gesproken te worden. En sommigen die hebben het gevoel om dat naar buiten te brengen. Hebben er hun werk van gemaakt. Maar op een goede wijze. Om er energie voor terug te krijgen. En ook dat is goed. En sommigen die hebben dat tot in het extreme gedaan. Met de bedoeling om er heel veel geld aan te verdienen. En als zij dat willen, is dat ook goed. Je bent uiteindelijk alleen maar... Aan jezelf verantwoording schuldig, aan niemand anders. Jij bent je ergste en je strengste rechter. Maar goed, tien minuten geleden, ja, nou, het toch wel een beetje beter op de tijd letten. En ik, eerlijk gezegd ben ik vergeten te kijken hoe laat ik begon, maar ik denk dat het. Uh, Zo'n beetje een half uur geleden is. Ik was eigenlijk bezig om te vertellen dat, er, dat ik bij mijn lezing maar een heel klein stukje van een oude lezing had voorgelezen. En dat je het zelf kon, kon aflezen op mijn website. Maar ja, misschien heb je inmiddels wel op mijn website gekeken hoe dat verder ging. En je mag dat natuurlijk voor eigen gebruik rustig overnemen hoor. Nou, als je wilt, wel graag met bronvermelding. Waarvoor ik je altijd hartelijk dank. Want ook daar zit mijn energie in. En mijn grote leermeesters waren de Tibetaanse lama's. Malva. En toch een aantal boeken waar ik heel veel steun aan heb gehad. En nu ook. Boeken die ik lees. En ja, ik vind het eigenlijk alleen maar prettig om... ...esoterische boeken te lezen. Om daar bij iedere bladzijde even lekker na te denken. En er zijn zoveel mensen nu die dat doen. Oh, en eigenlijk wil ik geen reclame maken, maar... ...ja, je moet toch even op de website van Indigo Soul Station kijken van Geert Kimper. Ik ben nu met zijn boek bezig. Nou, dan is dat toch gezegd. Ik heb zo genoegen eraan. Um, maar goed... Um, ja, en, en ja, noem het. Hè. Het hoeft niet per se reclame te zijn, maar noem, noem het op. Hè, waar, je, waar je het van hebt. Het, geeft, het is voor jezelf ook een prettig gevoel. Hè. Er zijn zoveel mensen die, die, die, die jou inspireren tot wat je zegt. Daar gaat het om. Hè. Je hoeft natuurlijk niet altijd te zeggen, ja dat heb ik van die of van die. Dat is natuurlijk flauwekul dat is onzin. Maar... Dat, dat is gewoon voor eigen gebruik, dus niet voor commerciële doeleinden. Ik hoef je toch echt niet uit te leggen dat als je het hier voor mij gratis krijgt, dat het toch werkelijk niet ethisch is als je het dan zomaar voor je eigen gewin zou overpennen. Wel voor jezelf, om er wijzer van te worden. En dan hoop ik dat ik er ook een klein beetje toe bijdraag met de dingen die ik ook van binnen. ...naar buiten heb gebracht. In mezelf. Waarvan ik van mezelf toen dacht... ...dat iedereen het wist. Dat ik eigenlijk de enige was die dat niet wist. <lacht> dat was helemaal niet zo. Gek is dat toch eigenlijk... ...als je dat zo bedenkt later. <lacht> nou, um. ...ja... Ja, dan wou ik toch nog even zeggen dat het natuurlijk he, het geheel vanzelf spreekt dat je, dat, het, dat je helemaal vrij staat om mijn lezingen naar anderen te sturen. Hoor. Je kunt ze inmiddels al <laughs> zoveel, zoveel krijgen. Er zijn nu al zoveel mensen op deze wijze nu ook bezig op het internet. en zeerlijk, maar luister goed, lieve mensen. Verbind je eerst met het dicht. He? Wees goed, wees, wees alert. Wat je zelf binnenkrijgt. Lees het goed, luister goed, voelt het goed. Laat het tot je doordringen. Voel of het niet het schijnlicht is. Anders waar, waar je dingen bij moet, waar je je aan over moet geven, is niet goed. Blijf bij jezelf. Jij bent verantwoordelijk. Je kunt niet de dingen overgeven aan anderen. Anderen kunnen niet voor jou denken. Dat dient alleen maar uit jezelf te komen. Jij bent geheel uniek. Je bent heel anders dan alle mensen. Dus wat jij denkt, komt uit jou. Maar weet je, dit esoterische denken, vanuit de liefde, hebben we allemaal, dat is hetzelfde, bij alle mensen over de hele wereld. Daar zit geen verschil in. Dit kun je, kun je voelen en horen met mensen uit Japan, uit China, het hele verre oosten, het midden-oosten, de Amerika's, de Noordpool, Nee, niet de zwaardpol, want er wonen geen mensen. Maar het is overal hetzelfde. Diep van binnen. Het is het denken van de aboriginals. Het denken van de samurais. Het is exact hetzelfde. Alleen het denken vanuit het ego heeft ons tot ja, wat eigenaardige mensen gemaakt. Met eer en met macht, wellust en hebzucht. Als je denkt dat het bij een volk hoort, dat is niet zo. Bij ieder mens zit dit diepe, liefdevolle denken. Als je dat tot je door dringen, dan kun je niemand meer veroordelen of oordelen. Dan kun je iedereen je andere wang toekeren. er ook gebeurt. Ik zei dus dat het je geheel vrij staat om mijn lezingen naar anderen te sturen, waarbij ik dan de hoop uitspreek dat vele van deze eenvoudige woorden mogen horen en er baat, van, baat bij van kunnen hebben. Er baat bij kunnen hebben. Ja, Nou, voor de derde keer zeggen, nou, de, de, de lezing die ik dus verder wilde uitspreken, waar ik in 108 lezingen, de IHRA-lezing IHRA lezing mee gestopt ben op het eind, zal ik het vervolg nou, hierop nogmaals uitspreken. Want in mijn vorige lezing had ik het dus niet af kunnen maken, hè? en graag wil ik dat nu nog doen. En dan citeer ik verder: Het geheim van het leven is zo eenvoudig. Het is niet moeilijk. Het is door het goddelijke zo eenvoudig voor ons neergelegd dat we niet in staat lijken te zijn om het te zien. We zijn maar bezig met onze emoties en ga voorbij aan de rust, aan de goddelijke energie en aan het licht. Juist in deze tijd, waarop de mensheid wakker wordt, waar de mensheid ook door de televisie, het internet, in aanraking kan komen met verlichte gedachten met de geheime woorden. Juist nu, je hoort het om je heen, spring in dat diepe, en weet dat dat de enige waarheid in je leven is. Weet je gesterkt, door je eigen innerlijk, dat dit simpelweg herkent. Het is een herkenning vanuit jezelf. Overal hoor je dezelfde woorden. Het kan ook niet anders. We zijn allen verbonden met dezelfde energie. Zie hoe je in staat bent om het roer om te gooien. Ook jij. Maak deel uit van die energie. Heb jij het moeilijk met anderen? Het zij zo. Accepteer de ander zoals hij is. Daar zit jouw kracht. Dat is de acceptatie van de ander. Vergeef de ander. Vergeef jezelf. En jezelf te vergeven zal nog het allermoeilijkste voor je kunnen zijn. Maar vergeef jezelf. Want daarin zit jouw kracht. De ander weet niet beter. En als hij wel beter weet, dan is het zijn. Of haar verantwoording. Zeg tegen zo'n mens die tegen jou is. Doe, doe wat je wilt in je leven. Doe wat je moet doen. Doe wat je wilt doen. Het is dus voor die mens doodeng te merken dat jij geen angst hebt. Voor hem hebt. Bedenk dat er mensen zijn die een beslissing hebben genomen om in dit leven in dienst te staan van het kwaad. Maar laat ook hen, laat ze doen wat ze willen doen. Daar ligt ook absoluut hun eigen verantwoording. Ook zij dienen verantwoording aan zichzelf eens af te leggen. Ook eens zullen zij hun eigen, hemelse, rechter tegenkomen, dat wat ze diep van binnen zijn. En geloof me, daar zijn ze zo ontzettend bang voor. En juist die angst schreeuwen ze uit en wensen daarin anderen mee te slepen. hun eigen hemelse rechter. Dat wat ze zelf zijn. De spiegel van zichzelf dus. Maar laat hen. En zeg hen, doe. Doe wat je moet doen. Ook al zou dat vervelende consequenties voor jou hebben. Maar wees daar niet bang voor. Als jij de beslissing hebt genomen om in, in het licht te staan, dan helpt het licht jou. Want de consequenties van het kwaad stellen niets voor als jij in het licht weet. En het kwaad kan eigenlijk maar een zielig hoopje mens zijn, dat wanhopig in het licht van jou wil staan. Zie dat voor ogen en laat je niet meer gek maken. Dat is de weg naar je eigen vrijheid. Jouw eigen vrijheid. Dan laat jij je niet meer beïnvloeden door die ander. Je bent vrij. De ander kan jou niet meer beïnvloeden. En juist omdat jij vrij bent en dat je je niet meer laat beïnvloeden door anderen of door die mens die tegen jou is... En als jij jezelf bent, kun je ook daadwerkelijk de ander helpen. De ander dus die het kwade aanhangt, de ander dus die jou angstig wil laten zijn, de ander dus die invloed op jou wenst uit te oefenen. Zie je hoe eenvoudig het allemaal is? Dan zie je werkelijk. Hoe de ander is, het is in feite een zielig hoopje mens, dat wanhopig zijn licht, zijn weg naar het licht, wil vinden. Het kan niet op die vrede wijzen, en dat weet jij nu. Maar hij zal alles in het werk stellen, om bij dat licht te komen, zonder daar zelf daadwerkelijk aan te werken. In zichzelf. Want dat acht hij beneden zijn waardigheid. Maar ook voor deze mens komt er een moment van bezinning. En ook voor deze mens is er uiteindelijk ook het licht. Maar ja, het licht is geduldig. En wacht rustig af. Totdat ook deze mens naar het licht toekomt. Met dat allemaal, met jouw nieuwe wijze van leven, jouw nieuwe manier van leven. Want als jij bent, wie je werkelijk bent, kun je, ben je in staat om ook de ander door jouw manier van leven te helpen. Ja. <coughs> Niet daadwerkelijk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 niemand, niemand kan jou dan meer omverwerpen. Zo zie je dat er steeds meer en steeds meer mensen de keuze in zichzelf maken om de weg naar het licht, de weg naar de liefde te volgen. Heb mededogen, heb mededogen met alle mensen. Weet, dat niet iedereen de gelegenheid heeft gehad om van het licht te horen, maar mensen ook in hun eigen waarde, om zelf uit te zoeken hoe ver hun bereikbaarheid in zichzelf is. Soms kan het teleurstellend weinig zijn. Maar kun jij bepalen hoe ver die mens is? Kun jij voelen hoe wanhopig die mens is? De ander te laten. is de beste wijze om de ander te laten veranderen. En dat is wat wij mensen toch allemaal heel diep in onszelf willen. De ander veranderen. En ik ga er altijd vanuit dat het uit liefde is. Want wat schieten we ermee op? Niets toch? Alleen maar oorlogen. Ruzies. En het gedoe met, uh, ja, hij begrijpt mij niet, zij begrijpt mij niet, ik ben veel verder, hij is nog helemaal niet zo ver, of zij is nog helemaal niet zo ver. Nou, ja, <laughs> ja wat schiet je ermee op? Arrogantie, hè? Kijk eens goed. Alleen maar oorlogen. Dus denk erover na. Je zou erover na kunnen denken, over de wijze waarop het goddelijke ons als grootste voorbeeld dient. Laat de ander. Ook al gaat het tegen alles in, laat de ander in vrijheid. Dezelfde vrijheid van denken en doen die ook jij hebt. Laat de ander zijn of haar leven leven. En dan pas kan de ander in liefde terugkeren naar het goddelijke. En in dat licht heb ik je door al mijn lezingen heen wel een heel simpel inzicht meegegeven. Jullie horen me veelal al zeggen, wat je ergert bij de ander, is een tekortkoming bij jezelf. Kijk goed naar de ander, die jou kwaad berokkent. Kijk goed naar wat hij tegen jou zegt. Als je je niet door je eigen emotie laat meeslepen. En rustig in jezelf blijft staan. Ben je in staat om het grootste van de emotie van de ander te doorzien. Het is altijd dat wat de mens over zichzelf zegt. Hij heeft het over zijn eigen leven. Helemaal niet over jouw leven. Hij wil alleen zijn onvolkomenheid bij jou neerleggen. Maar kijk goed. Het is precies dat waar die ander aan dient te werken. En wat hij op jouw bordje wil leggen. Het is van hem. En hij schreeuwt het uit. Wat je ergt bij de ander is een tekortkoming bij jezelf. Het zijn wetten, universele wetten. Als je dat begrepen hebt, dan ben je in staat om met mededogen naar die ander te kijken. Maar let op,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 Het is van jou en je schreeuwt het uit. Het is vaak zo jammer. Er had ook de weg van liefde met een hoofdletter bewandeld kunnen worden. Dan zijn al die ellendige toestanden niet nodig. What a waste of time.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 Een simpele kaars. Ofwel een simpele lucifer. Is het kwaad verlicht? Als het kwaad, het donkere, het negatieve er niet zou zijn, hoe zou jij dan weten? Dat er licht is. Tot zover de herhaling van mijn lezing 24. Laten we dankbaar zijn dat we de vrijheid hebben om dit alles te onderzoeken. In onze levens op aarde. Vrijheid hebben. Om uiteindelijk. Tot die liefde terug te keren. Kun je je voorstellen. Dat er in het hele vreselijke grote universum. Er intelligentie zijn, die naar ons kijken op deze aarde, die zien dat er dus een wezen is, een mens is, die vanuit zichzelf de vrijheid heeft. Om te doen en te laten wat hij zelf wil. Dat is natuurlijk overal in het universum. Die de vrijheid heeft om naar het licht te gaan. Om op eigen kracht de liefde te worden. Die alles willen meemaken. die alle ervaringen wil meemaken, hoe moeilijk en hoe zwaar ze ook zijn. Om uiteindelijk die vreugde in zichzelf te voelen. Een vreugde die gelijk staat aan een orgasme. Zo'n diep versmeltingsgevoel. Met het hele universum. Die liefde te voelen. Dat wens ik je allemaal toe. En ja, allemaal niet zo somber hoor. De tijden, nu, de laatste 25 jaar, naar 2012. Jijzelf, laten we hoop houden. Het is de bedoeling van de negativiteit om jou onrustig te maken. En jij staat dat toe? Maar het is niet dom hoor, om dat te bedenken, want alles om je heen, de tv, radio, kranten, en veel mensen zullen je zeggen dat het sombere tijden zijn, de kredietcrisis, maar jij bepaalt, jij bepaalt, jij bepaalt hoe jij ermee omgaat. Laat je je meeslepen, omdat anderen dat zeggen, of blijf je bij jezelf en denk je na vanuit de ziel die jij bent, jij mag het zeggen, jij bepaalt altijd. Nog even een kleine mededeling voor de lezingen die op, zondag de, de komende, de, de op de zondagavonden komen. Eén keer in de maand komt er een lezing op de zondagavond. Misschien heb je het wel gezien. Eén keer in de maand, dat is ongeveer drie of vier lezingen op de dinsdag. En één op de zondag. De eerste dinsdag wordt... Uh, gebruikt voor uh, de goddelijkheid van de mens. En dan heb ik die zondag daarop, mijn lezing. Oh, doe ik het dan goed? Nou, ik, ik stel voor dat je toch even in het programmablad kijkt. Uh, de, de lezing op zondagavond, zoals nu vanavond, uh, wordt in de toekomst iets anders ingevuld. Uh, ik heb gevraagd of. Uh, Iemand van de Dutch Healing List, eh, Marja Oosterman. Dutch Healing List, dat is een lijst, een, een lijst van uh, Hans, Riet, uh, Hans Rietveld. Uh, ik heb haar gevraagd, zij is journaliste en ze heeft zich behoorlijk in de esoterie verdiept. En um, ik heb haar gevraagd of ze bereid is om uh, de zondagen met mij door te brengen op uh, Indigo Soul Station. En tot mijn grote vreugde heeft ze ja gezegd. En eh, we werken er hard aan om eh, de techniek eh, vlekkeloos te maken. En eh, nou, zij weet er veel en veel meer af van dan ik. Dus, eh, dus dat zal wel lukken. Dus dat is alleen op de zondagavonden. En eh, nou, ik zie er eh, met ongelooflijk veel genoegen naar uit. En ik denk dat het nu zo'n beetje weer tijd is om eh, de lezing weer te stoppen. De muziek die je hoort... Eh, nou, daar luister ik altijd met zo verschrikkelijk veel genoegen naar. Eigenlijk is het een, een ja, muziek die je in één stuk dient te horen. Het is een song of itar, klanken van Venus. En ik weet eigenlijk niet of het nog, of het nog te koop is, maar het was de dus bij, bij Malva te koop. Het is een, het is een, een directe verbinding met de kosmos als je hier naar luistert. En eigenlijk dient hij in zijn geheel beluisterd te worden. Maar zoals ik al zei, maar ik heb er ook tussendoor gesproken. Maar volgende keer zal ik hem eens in zijn geheel doen. Dat is misschien wel heel verschrikkelijk mooi. Alleen deel 3, wat nog niet gekomen is, dat, dat kan afzonderlijk geluisterd worden. Nou, lieve mensen, ook nu weer heel veel dank voor het luisteren. Um. Nou, tot, eh, tot de volgende maand dan met Marja en wat mij betreft tot, eh, tot de dinsdagen weer. Nou, en eh, dan wilde ik je nog even zeggen dat al mijn lezingen te beluisteren zijn op mijn website eh, yhra.nl en daar kun je ook verder op eh, alle archief eh, alle, ar alle andere lezingen te, terecht eh, die ik ooit heb uitgesproken via eh, deze website... Eh, en indien mogelijk ja, kun je vragen stellen, als je dat zou willen. En eh, het wordt op dan op een van de lezingen behandeld. Soms is het geheel en soms in een andere vorm. Nou, ik dank je nogmaals voor het luisteren. En graag tot volgende keer. Tot ziens. Daag.